Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar ruim 160 miljoen euro op te halen aan toeristenbelasting. Dat is 36% meer dan vijf jaar geleden, meldt het CBS. Van alle belangrijke gemeentelijke heffingen is de toeristenbelasting in die periode het sterkst gestegen. Bovenaan staat Amsterdam. Ruim een vijfde van de totale opbrengst uit toeristenbelasting in Nederland wordt in de hoofdstad geïnd. Volgens de SVR, de overkoepelende organisatie van ruim 2000 camping-eigenaren, gebruiken veel gemeenten de toerist als melkkoel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 Bij het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum vallen nog eens bijna 140 ontslagen, bovenop de 80 die al bekend waren. Dat hebben de medewerkers van het voormalige Ruwaard van ziekenhuis te, te horen gekregen. De overige ruim 500 medewerkers krijgen een kortlopend contract voor drie tot zes maanden. Van het ingezamelde geld van de actie Help Slachtoffers Syrië op Giro 555 is inmiddels drie kwart uitgegeven. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is het geld vooral gebruikt voor de aanschaf van voedsel en spullen voor het huishouden. Zoals kookgerei, matrassen, zeep, luiers en tampasta. In totaal heeft de actie voor Syrië bijna 5 miljoen euro opgebracht. De organisatie wil voor 30 september al het geld aan Syrië hebben uitgegeven. En het parcours van City Racing Rotterdam is een flink stuk ingekort. De Formule 1-wagens rijden dit jaar niet over de Koolsingel en het Hofplein. Volgens de organisatie is dat het gevolg van de crisis. Er komt te weinig geld binnen van sponsors. De auto's vertrekken van het Noordereiland via de Blaak naar het Churchillplein en rijden dan dezelfde weg weer terug. Het race-evenement in Rotterdam is op 18 augustus. Het weer nog, zon, maar ook veel sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanmiddag op het strand, wind van zee. Ook de rest van de week blijft het zomers. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het verkeer in de randstad op de A2 Utrecht-Den Bos heeft nog altijd veel vertraging na het ongeluk bij Kerkdriel. De rijbaan van Utrecht naar Den Bos is dicht bij Kerkdriel. Vanuit Den Bos naar Utrecht kan het verkeer alleen via de vluchtstrook rijden. Dat zorgt voor ruim 10 kilometer file tussen de Afrit in Michels Gestel en de Afrit Kerkdriel. Verkeer kan beter omrijden. Vanuit Utrecht naar Den Bos vanaf knooppunt Everdingen. Vanuit Den Bos naar Utrecht vanaf knooppunt Empel. Het omrijden gaat dan over de A27 en de A59. Op de A27 staat bij Hank een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En ik dacht, oeh, dat ze vijen week zo. Was er bij ineens zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier beland? Boy, I want you to love me Make it all mine I keep my life on a heavy rotation Requesting that it's lifting you up, up, up and away And over to a table at the Gratitude Cafe.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 de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, Ik mía, que hiciste, que no puedo conformarme sin poderte je Ya que pagaste mal a mi cariño tan gehoord. donde conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste. De...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 en ZFM met een hoofdletter Z van Zon. Jay, en Zomrit.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 And so I came to see him and listen for a while, and there he was, this young boy, strange to do. flow. Crazy.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 De zonnigste lijst van het jaar komt steeds dichterbij. Wat zijn jouw favoriete zomerhits?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 New for spring, my love didn't cost a thing. You like 22 girls and one, and none of them know what they're running from. Was it just too far to fall? Gustavo Lima tet Na madrugada dança, rola Que hoje vai rolar O tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, Lima e você tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê Gustavo Lima e <en> você <fixen> Kom você na madrugada, de stad, Até o mij naar de stad. Kom met mij naar de Lima, até de madrugada, Kom met que hoje vai rolar O met mij naar plays upon her head